Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. When I am down and all oh my soul so weary. When troubles come and my heart burn and beat.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 I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can Engelstalige liedjes van Wesley Klein was dat. You raising Me Up. Uh, natuurlijk door tal van andere artiesten ook opgenomen. Dit prachtige nummer. En het was de keuze van onze gast. En we gaan weer heel snel naar onze presentatoren van vanmorgen: Batertorensport. Dan heb ik het natuurlijk over uh, Henny Rukert en Ron Pereboom Voller. En Jos de Jong is ook hier te gast natuurlijk. Uh, Jos is er ook natuurlijk. En uh, Henny die wappert meer met zijn hand naar mij toe. Uh, we hebben Peter hier natuurlijk nog zitten. Uh, nee, dankjewel Jos. Jos uh, offreert nu een half broodje. Maar um, dat slaan we even over. Want dat praat wat ongemakkelijk. Ja. Want Hennie, ik zie Henny nu ook met zijn mond vol. Henny, jij hebt leuk sportnieuws, toch? Ja, <laughs> nu even niet. Uh... <laughs> Boef. Ja. Nee, zo gaan die dingen. Um, wat is er allemaal gebeurd? Memphis, jongens. Memphis Depay. Die uh, vertrekt. Nou, ik denk dat hij hem in zijn handen Dankijken. dicht mag knijpen, of niet? Ja. Wat vind dat jij beter? Nou ja, rijk worden op de bank of voetballen in Frankrijk. Ja. Nou, kennen we Winston Bogarde nog? Die werd rijk op de bank, hè? weet ja. je nog? Ja. Het was ongelooflijk. Dat ja, is waar je kiest, hè? Ja. ja, maar volgens mij heeft toch iedere sport de ambitie om te spelen? Nou ja, weet je, ik had met, met toen Memphis naar Manchester vertrok, had ik een beetje dat gevoel wat we ooit met Royce en Drenthe hadden. Weet je ja. wel? Piepjong. Ja. Uh, veel te veel geld. En, en dan moet je het nog maar waar zien te maken. Hè? Want je, het, het, het, het, gaat, het loopt voor je uit. En, uh, ja, maar we dachten van Zeedorf dat hij ook te vroeg ging. En die maakt het wel waar. Ja, maar goed. Die, maar die, die, waarschijnlijk stond hij er toch anders in... ja uh, ik kan me van Seedorf geen foto's herinneren... dat hij uh, in een rols uh, naar de training hoed en kwam. En een, en een hoed en een sjaal en dat soort dingen. Ja. Dus ik, ik vind dat toch weer iets anders. Nee? Ja. Dat is... Maar goed, ik denk dat... Johnny het voort... Heiting gaat, trouwens... die is bij Ajax gekomen om die jongere spelers uh, te helpen. Hè? Ook in de kleedkamer actief te zijn. Ja. Die kwam in zijn superbolide naar Ajax. Maar die heeft het speciaal, omdat hij dat verschil... met die jongens niet meer wilde, ja. een andere auto gekocht. Nou, dat, is, kijk, ja, dat zijn leuke dingen. Zo man. hoort dat. Ja. Ja. En dat is heel belangrijk denk ik. Ja. Dit met Memphis is natuurlijk ook heel interessant... want hij gaat voor 4,5 jaar naar Lyon. Maar er is een terugkoopgarantie. Ja, dat, dat dus het wordt uh, eerst uh, dat ik dat hoor. Ik ook, ja, Ik vind ja, dat wel. ook wel gek. Ja, ik vraag me ook af waarom ze het terug willen hebben. Ja, ja. want, want dat is, Een andere trainer kan weer andere ideeën hebben. dus ja, ja, Hij blijft die reden. talenten. Ja. Ja. Maar goed, hij gaat voetballen en dat is het goede nieuws, ja, denk absoluut. ik. Hè? Want het ja, is voor ja. hem heel belangrijk. Ja, dat is hebben. trouwens... Uh, Twijfelachtig of Luciano Narsing, de 26-jarige, morgen zijn debuut kan maken voor Swansea City. Trainer Paul Clement zei gisteren in de aanloop naar het duel met Liverpool dat de Nederlandse aanwinst nog last heeft van een kuitblessure. Narsing ronde zijn vorige week zijn transfer van PSV naar de Premier League club uit Wales af. Toch wel opmerkelijk hè. Hmm. Antoine Griezmann had met een goal en een assist een groot aandeel... in de bekerwinst van Atletico Madrid tegen Eibar. 3-0. Return van het Spaanse bekertoernooi is volgende week in Eibar. En Norwich rekent op Zegelaar. Marvin Zegelaar, ook 26, staat voor een transfer naar Norwich City. De club uit, het Engelse uit de Engelse Championship wil 3,5 miljoen euro betalen... om de Nederlander weg te plukken bij Sporting Lissabon. Interessante dingen. Mooi. Zeker. Bij jullie, uh, uh, Peter, uh, gaan veel spelers weg? Er komen veel spelers? Nou, wij, kijk, wij zijn natuurlijk twee keer gedegradeerd. En, en dan zie je dat de spelers gaan lopen. Uh, dus dit jaar uh, hoopten we uh, gewoon mee te kunnen draaien uh, in de eerste klas. Ja, het gaat bijzonder goed. En dan zie je dat er nu alweer spelers worden benaderd... Uh, om, om naar een andere club te gaan. Uh, dat is natuurlijk... Uh, uh, Vervelend voor een vereniging. Uh, zodra je een beetje presteert, dan uh, liggen de kapers alweer op de loer. En die contacten met die spelers, gaan die met jullie medeweten of achter jullie rug om? Nee, meer een deel. Kijk, die, die, die, we zitten natuurlijk heel dicht op zo'n groep, dus, dus meer een deel weet je wel. Maar voor zo'n begeleiding, ja, die, die zijn eigenlijk uh, uh, tijdens het trainingskamp alweer volop in gesprek met die jongens om ze te behouden voor het komend seizoen. Ja. Dus je bent op de helft en je bent dan alweer bezig met het seizoen erop. Jullie hebben een goede trainer, ja, die blijft. Koos, ja. Oh, je koos? Yeah. Ja. Ja. Ja, nee, dat, wat, ja, dat is een beetje uh, bijzonder uh, hoe dat gelopen is. Uh, ik koos natuurlijk een Rotterdammer. Uh, en uh, een achterneef van mij uh, is elf te begeleiden bij Leonidas. En uh, daar speelden we toen tegen. En die vroegen wij al rond waren met, uh, met de trainer. Ja, dat waren we toen eigenlijk uh, min of meer... Maar die koos dan toch voor een uh, vereniging... waar hij toch wat meer kon verdienen. Dus we, we moesten toch snel handelen. En hij kwam met Koos. En uh, ja, perfect. Hoeveel jaar is hij bij jullie? Dit is een eerste seizoen. Maar uh, ja, als je terugkijkt naar uh, uh, de afgelopen jaren... Dan, dan blijven trainers bij Edo eigenlijk uh, lang hangen. De, drie tot vier jaar is een beetje het gemiddelde. Uh, dus dat hopen we dat Koos dat ook gaat doen. Uh, want ja, voor hem, uh, het is toch een stukje rijden iedere dag. Ja. En uh, ja, hij ik denk vier dagen per week op de club. En dan moet toch uh, een uur heen en een uur terug. Dus we hopen dat hij dat volhoudt, want uh, wij zijn heel blij met hem. Hoe ziet het bij de jeugd eruit? Want ik herinner me vorig jaar was jullie A junioren die speelden opeens een hele lage klasse. Die speelden onder andere tegen HFC uh, A2. Ja. Uh, wonnen daar met 8-1 van. Maar ik bedoel, uh, hoe is dat nu? Ja, dat, dat, dat, kijk, wij uh, hebben ervoor gekozen, uh, nou, drie jaar geleden denk ik, om uh, zowel op zaterdag als op zondag een a juniorenteam team uh, neer te zetten. En dat doen we ook voor de B. En dat willen we eigenlijk zo naar beneden doen. Uh, wat zie je namelijk, zeker op die leeftijd, de, de, er is geen jongen die in de A2 wil spelen of in de B2. Uh, waardoor je wil je kwaliteit bieden en eigenlijk te smalle selecties krijgt. Dus vandaar dat we hebben gekozen een B1 op zaterdag, B1 op zondag, een A1 op zaterdag, A1 op zondag. En dat ontwikkelt zich hartstikke goed. Ja, hoe gaat het? Prima. Ja, waar staan ze? Uh, ja, dat wisselt natuurlijk. Weer. Of je hebt de zadel en de zon kijkt, Maar ze, uh, uh, alles draait goed mee. Uh, en, en ja, we denken dat we nog wel een stapje kunnen maken. met uh, de A en de B. En de scouts lopen daar natuurlijk ook. Uh... Heel veel. Ja, ja heel veel. Maar dat, maar dat is niet erg. Want dat betekent ook dat je aantrekkelijk bent. Uh, dus dus uh, kijk, dat er veel spelers. Relatief veel spelers naar het BVO's gaan, dat vinden we eigenlijk niet zo erg. Uh, want dat houdt ook de doorloop erin. Kijk, je bent een aantrekkelijke club voor jongens, omdat je hun een kans biedt om naar het BVO te komen. Toch ben je een van de weinige ex-voorzitters -voorzitter, die daar achter staat, achter dat idee. Hè? Want bij HFC bijvoorbeeld hebben ze gewoon zoveel jaloezie over het feit dat jongens daar willen gaan voetballen en weggaan bij een club. Dat is een beetje haat- en nijd aan het worden. Ja, maar ik vind. Ik, ja, je moet ook naar de individu kijken. En, en als, als sporter wil je toch het hoogst mogelijke bereiken. Uh, dus als jij dan daar een springbank voor bent, ja, niet iedere speler gaat het dan halen. En wij wij zien daar toch heel veel voeding van ook naar het eerste toe komen. Dus ja, wij staan er wel achter. Ja. Stel nou dat jullie uh, heel binnenkort weer gaan promoveren. Is mogelijk hè? Want jullie Absoluut. doen het verdraait goed. Ja. Wat, wat doe je dan zolang deze ellende nog speelt? Van contractspelers? spelers? Ja, uh, kijk... Op dit moment heb je nog niet zo heel veel keuze. Bedoel, je, je, uh, als je niet meegaat in die flow, dan, dan betekent dat je uh, of punten in mindering of boetes. Uh, ja, dat wil je ook niet. Dus je, je zal die, spe, die spelers die, uh, die, die gaan voor sportiviteit. Dus daar zal je dus in mee moeten. Maar we zullen ons uh, tot de laatste tand weren om uh, dat te doen. En jij lijkt me, of Edo lijkt me geen club die zegt, jongens, we gaan deze wedstrijd expres verliezen. Nee, dat, dat, uh, ik vind dat je dat nooit van een, een, een sporter mag verwachten. Nee. Dus dat manipuleren in, in, uh, in uh, dan, dan gaan we maar niet promoveren, want dan hebben we die ellende niet. Dat kan je niet aan de sporten vragen. Nee. En zal ook niet gebeuren bij je. En dat ook? zal ook niet gebeuren. Nee. Nee. Nee. Nou, je maakt me vrolijk met deze antwoorden en ook met je muziekkeus. Charles, wat is de volgende? Nou, ik heb uh, onze gast van vanmorgen beloofd iets van mijn zoon te laten horen, dus dat ga ik maar doen. Oké. Okay.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 disagree without war. Why can't we disagree? Ja, waarom kunnen wij het niet oneens zijn met elkaar... zonder daar ook meteen uh, elkaar de hersens voor in te slaan? Daar komt het een beetje op neer, de, de tekst. Van jouw zoon, uh, ja. dat liedje, Charles. Ik ga even aan, uh, aan Peter, hoe vond je het? Ja, leuk. Ja. Ja. En... Uh, ik hoor dat hij op tv komt. Dus, uh, <laughs> ja, maar hij Was wil niet goed. zeggen waar. Dan, uh, ja, nee, dat ja. moet nog een geheimje blijven. Ja, maar dat vind ik dus, flauw. Ja, dat is ook flauw. <laughs> maar eindelijk is het zover dus. Ja, ja het, gaat, het gaat denk ik wel goed komen. Mooi zo. We zijn goede hoop. Dus, uh, Heel goed. Ja. Gisteren uh, zat ik voor het raam te kijken. Want dat doe ik deze dagen. <laughs> en toen, ging, toen kwam er een mevrouw mijn uh, pad oplopen. En die zei... Uh, meneer moeten luisteren, we zijn bezig om mensen te vinden... want de collectanten in deze buurt... zijn ermee gestopt. Die zijn allemaal op leeftijd. Kom. Kom, komen ze bij jou heen. Ja, kom ja. bij ja. mij. Lekker maar handig. Waar het om ging, uh, in de uh, week van 26 maart... tot en met 1 april dit jaar... is er weer de collecte voor het fonds... Gehandicapte sporten. Ja. En als er nou één doel is in Nederland... dat dat verdient... Uh, daar heb jij jezelf ook jaren voor ingezet. Ja, maar dat is niet zo belangrijk... Nee, maar goed, dat is wel... Hè? Jij kunt, ik bedoel, je, je, je weet waar het over gaat. Wat ja, zeker. En, en de vreugde die dat fonds en die, die organisaties... Dus ik Sport Nederland... Uh, voor dit soort kinderen, dit soort mensen uh, voor elkaar krijgen... dat is onvoorstelbaar. Dat is werkelijk onvoorstelbaar. Peter, jij als uh, ex-voorzitter van Edo... ik ben ervan overtuigd als jij jouw mensen vraagt... om bij hun in de buurt te gaan collecteren... dat je ze juist bij jouw club wel krijgt. Ja, dat, dat denk ik ook. Ja, ik... ik, ik uh, vanuit mijn, mijn oudste dochter, die uh, is werkzaam in de, in de gezondheidszorg. Die werkt op een, uh, de huis voor, uh, een logeerhuis voor kinderen met een beperking. Dus uh, ja, als je daar dan komt, dan, uh, uh, dan, dan zie je wat een vreugde die kinderen kunnen hebben. Dus als dit ook met sport kan, uh, ja, heel erg goed. Dus uh, ja, ik wil me daar zeker binnen de jeugd sterk voor maken dat we daar... Uh, aan deel gaan nemen om uh, daarmee mensen bereid voor te vinden om langs de deur te gaan. Maar dat vind ik fijn. En als er mensen zijn die luisteren nu en uh, zeggen: Ik zou het in Zandvoort ook wel willen doen. neem even contact op uh, met onze redactie, CFMZandvoort.nl. Ja, dat Ron, is uh, Jij ja. bent ook bezig met iets. Want net in de pauze, toen we even een kopje koffie stonden te drinken. hadden we het over dat fantastische gebeuren waar jij mee bezig bent. Ja, zeker. Dat is de Stichting Muziek Kids, met 1K. Pardon, en uh, dat is een, uh, een uh, stichting waarin wij uh, uh, studio's bouwen en ruimtes bouwen in ziekenhuizen... waar kinderen die daar verblijven, overigens ook kinderen die op bezoek komen, hè, daar doen we niet moeilijk over... muziek kunnen maken en dat is anders, hè, de, de, de, de muziek maken... Uh, zou je denken dat is lastig, maar dat is helemaal niet zo... want zet een kind achter een drumstel en begint lekker te rammen... ook al heeft hij het nog nooit gedaan. En waar het om gaat is, is dat we, die, we willen dat, dat de, die stress van in zo'n ziekenhuis verblijven... willen we wegnemen. Nou kan dat door een dop op je neus te zetten en zo'n kamer binnen te wandelen... en een paar grappen te maken, dat kan. Maar... Wat wij doen is blijvend. Zo'n studio die is daar, die uh, wordt bemand, die is de gehele dag open. En daar kunnen al die kinderen terecht als ze zin hebben om lekker muziek te maken en hun zinnen te verzetten. Waardoor je uh, even wegkomt van die narigheid waar je in verkeert op dat Best. moment. Stress, uh, al dat soort dingen. En uh, wij, ja, je mag het niet zeggen, want het is niet wetenschappelijk bewezen. Maar wij zeggen altijd muziek geneest. He, het doet iets met je, we weten het allemaal. Ja, ja. Als je je wel eens vervelend voelt of rot, je zet een lekkere plaat op... en, en je voelt je weer wat vrolijker. He? Of je ja. pakt een plaat die net op dat moment bij je stemming past. Of muziek doet iets, maakt een enorme emotie los bij mensen. Nou, dat is iets wat wij proberen neer te zetten. Aan elke studio koppelen we een bekende Nederlandse artiest. Dus we hebben de Guus muziek in Studio in Tilburg in het Sint Elisabeth. De artiesten willen altijd graag iets in hun eigen regio. We hebben een uh, René Vroger-studio, muziekkit-studio in uh, Blarikum. We hebben een uh, Ali B-muziekkit-studio in Almere. En zo zijn we bezig, omdat ja God, uh, uh, ons uh, uh, doel is... om in uh, elk ziekenhuis in Nederland zo'n studio neer te zetten... Uh, dat is niet zo makkelijk. Uh, het kost een hoop centjes om zo'n studio te bouwen. Je moet, je moet aan allerlei voorwaarden voldoen. Hè. De, uh, geluid dicht natuurlijk al, is het eerst als je ja, midden in tuurlijk. een ziekenhuis ja. staat. Uh, uh, uh, uh, ja, stilte opname, airco, airco, nee, het zijn geen opnamestudio's. <laughs> um, uh, geluid, uh, uh, lucht, uh, er moeten hele bedden naar binnen kunnen. Maar wat wij al meemaken in de studio's die draaien... is uh, ongelooflijk als je ziet wat daar voor verhalen uitkomen. En ook van ouders hè, die, die hele andere kinderen terugkrijgen. En stel je nou voor dat er ook kinderen zijn... die, die uh, daar uh, lekker mee doorgaan met muziek maken. En hartstikke leuk. We hebben uh, Armin van Buren is een van onze uh, uh, sponsoren... Oh, die uh, geweldig, zit te wachten op, uh, tot hij eindelijk zijn studio krijgt. Want het, Ach. Zijn studio gaat komen in het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Alleen dat centrum wordt nu gebouwd. En wij zijn er meegenomen in de bouwtekeningen zelfs. Geweldig. Dus dat is uniek. Ja. Uh, Nikke Simon die staat te trappelen. Uh, Giel Belen krijgt hem, waarschijnlijk hier in Haarlem. Daar, dat is weer zijn regio. Zo zijn we uh, op alle vlakken bezig. Alleen het kost een hele ja. hoop centen het ja. bouwen van die studio's. En daar zijn we naar op zoek. en, uh, nou, We zijn nu uh, ons zevende jaar ingegaan. En de artiesten staan opgeleid. Die willen allemaal graag. De ziekenhuizen staan opgeleid. Die willen allemaal graag. Alleen wij moeten nu zorgen dat we centjes binnenkrijgen. Dus moeten we landelijk bekend worden. En dat is nu ons volgende doel. We gaan proberen om uh, te kijken of we onze naam uh, zo uh, bekend kunnen krijgen... dat we een hoop donateurs krijgen... En dat we die centjes allemaal mooi kunnen stoppen in al die mooie uh, studio's die we gaan bouwen. Door die kinderen even weggehaald worden van uh, de ellende in zo'n ziekenhuis. Eén voorbeeldje nog, klein dingetje. Er was bijvoorbeeld een meisje, om even een voorbeeld te geven, die was geopereerd. Die was haar stem kwijt. Die ging naar onze muziek in het studio. En door te zingen kreeg ze haar stem weer terug. Weet je, dat is geweldig. En dat was in onze studio's dat gebeurd. En een ander leuk ding is... Ik ben bezig met het maken van een blad voor onze stichting. Ik heb daarvoor een interview gedaan met Nick en Simon. En Nick uh, was een van de slachtoffers van die uh, Volendam brand ooit hè, in 2001. Ja. En hij had een longbeschadiging opgelopen. En uh, artsen zeiden tegen hem van uh, dat een van de trainingen die hij moest doen was... Uh, Gaan zingen, zangles nemen. Dat heeft hij gedaan en daar is zijn carrière uit voortgekomen. Muziek doet een heleboel met je. Hè? Dus het, het, uh... Maar je hebt geld nodig. Ja. Ik, ik denk dan onmiddellijk aan de zorgverzekeraars. Ja, dat denken wij ook. Hè? Daar zijn we ja. natuurlijk uh, al jarenlang uh, lopen we de deur plat bij al die bijvoorbeeld zorgverzekeraars. Maar je kan ook denken aan een Philips, hè? groot bedrijf, die veel in medische apparatuur doet. Je kunt denken aan ZICO, kabelaars. Er zitten heel veel centen in Nederland. Maar als jij ergens komt met je stichting... en je zegt uh, van, uh, wij hebben dringend geld nodig... want we willen dit en dit en dit doen... is het toch niet zo dat ze zomaar even een paar tonnen... uit hun achterzak trekken om te zeggen van, doe maar je best. Ik ken vanuit nee, Zichtmaarten een heel groot associatiebedrijf. Boogaert, ja. dat ja. zit ook in Haarlem. <laughs> ik wed dat als je daar eens een keer met de, met de directeur gaat praten... dat er misschien Zeker. een kansje is. Nou, ik, ik wil sowieso even met de directeur praten... omdat ik denk van... Met het blad bijvoorbeeld, hè, daar kunnen we advertenties in plaatsen. Ja. Kost niet veel, maar uh, ons helpt het weer een stukje verder. Maar goed, We kunnen nog zo'n de... <laughs> zo mooi he? stuk plaatsen. Ja. We jongen dit, jongens, dit ja. zijn prachtige initiatieven, maar ja. we hebben het over sport nu even. Maar als mensen wat ja. willen weten, www.muziekhits.nl met één k. Maar Zullen we toch even een klein stukje muziek tussendoor de, doen? Want, want we hebben nu een dat tijd weer gekletsen. Dus voor de luisteraars wat plezieriger om eventjes... En dan wou ik jou vragen, Ron, want uh, je bent nou toch een het praten. En je vroeg mij net een uh, nummer klaar te zetten van Steely Den. Ja. Vertel, dat vertel. Dat ken jij niet of niet? Nee. Nee, ken je Steely Den niet. Nee. Je wel. Als je het hoort, weet ik zeker dat je het kent. Nou, Steely Den, dat, was, dat, uh, um, dat zijn twee mannen. Walter Becker en Donald Fagan. En die, die maken eigenlijk ja, hele intelligente popmuziek, hè, vinden ze zelf. Waren jarenlang heel onbenaderbaar. Uh, ik heb ze ooit mogen spreken in uh, New York... toen ze weer zijn platen uitbrachten na lange tijd. Zij traden ook bijvoorbeeld nooit op in de jaren zeventig... omdat ze vonden dat ze op het podium niet de kwaliteit konden brengen die zij wilden. Dat zijn ze later wel gaan doen, want de apparatuur verbeterde zo enorm... dat dat uh, wel kon. Maar dat zijn hele ontoegankelijke mannen. Ik herinner me nog dat ik hun, uh, die, die interviewkamer binnenkwam... en dat daar twee heren op leeftijd zaten. En die zaten allebei in een ijsje te likken. Want die hadden ze tussendoor op straat gehaald in New York. En Dus ik zat tegenover twee uh, uh, mannen. En die zitten dan een ijsje. En dan moet jij je vragen gaan stellen. En het was een, uh, best een bijzonder gesprek. En dan zie je... Dat het, het, het ook niet mensen zijn die lekker communiceren en zo, en ook onderling niet. En, en, en ik weet nog dat een van de twee die zei, uh, die Donald, die zei: van ja, weet je, uh, um, vrienden, ja, god, uh, ja dat, uh, dat is best wel ingewikkeld. En uh, Donald is eigenlijk mijn enige vriend, en voor de rest heb ik helemaal geen vrienden. Zulke types, maar ze maken prachtige muziek. I can't understand. Are you reeling in the Are you real? Want Den, de tijd vliegt voorbij en we hebben niet zo gek lang meer. Nou ja, niet zo gek lang. Zo'n 28 minuten. Dus dat, dat betekent dat we heel snel overgaan naar onze telefoongast, denk ik, hè? Hi Brian, it's uh, yours again. How's life treating you, oké? Okay? Good morning, yours. Good okay. morning, Zanford. Good morning. Okay. Life is good, thank you, yours. Ja, yeah, oké, okay. sun is shining out here as well, so um, we're going to the right side. Hey, can, can I ask you a few questions? Um, I, I, I saw that Manchester City's going to play Tottenham this weekend. That's it's got to be a hell of a match, game. isn't it? It's a difference three points, as far as I know, isn't it? It, it? It's a difficult three points, but it's the big game. Manchester City have to win this, as do Tottenham Hotspur. It's on Saturday. It's the late game. Yeah. So uh, you you can sit back and enjoy your, your, your lunch. Uh, mm -hmm. City have bought a new player. This, this guy... Uh, Yes, heb uh, yeah, just noticed that. Uh, yeah. yeah, big money. So uh, Aguero, he seems to have a problem with Pep Guardiola. Okay. So, you know, there could be something happening there. Oké, okay, I'm j just going to translate it uh, quickly. Oh, okay, Manchester City cool, cool. tegen Tottenham wordt een, een, een spektakel dit weekend. Op het ogenblik nog maar drie punten achterstand. Maar uh, onze correspondent in Engeland zegt... Manchester City moet absoluut gaan winnen. En uh, yep. maakte onder andere ook gewacht van het feit dat Gabriel Jezus uh, geleden is komen versteken, uh, verstevigen. Oké, okay, keep on going. Uh, I, j yeah. I just saw that uh, Jesus being announced as a, as a big, uh, as a great guy expecting a great career in Brazil. What is it? Yeah, he's uh, 19 oh, yeah. years of age. And yeah. uh, should be interesting, big money. Um, yeah. Now, um, and, and your, our good friend Robert Kuhlman, um, yeah. Ronald Kuhlman, uh, they're out to... Uh, Crystal Palace. Yeah, yeah, I noticed. managed by Sam Allardyce, the, the the former manager of England. And again, um, Crystal Palace have to win, but Everton had a great result last weekend. They beat Manchester City. Yeah, that's incredible. And they had two new players on the pitch who were excellent. Uh, okay. A young player called Davies and uh, this okay. player they bought from Charlton and okay. another club, Lookman. Let me just try to translate part of it again. Uh, Everton tegen uh, Crystal Palace. Dat wordt de hell of a game. Uh, Brian Mens uh, noemt onder andere dat uh, Everton grote kansen maakt... om deze wedstrijd te winnen. En zeker uh, omdat Koeman het vorige weekend duidelijk heeft laten zien... dat hij over een geweldig team beschikt. Met uh, 4-0 Manchester City verslaan is natuurlijk uh, is, is geen kattenpis. Uh, Brian, we got in studio P P3 Maybe Peter's got some questions for you as well have you, have you got something special for him to ask? Well, the only thing I uh, want to know is uh, When Koeman come, comes back to Holland Because uh, we need him uh, for the national team who, who, When who comes back? Koeman uh, Yes I, Well, he has said that he has a three-year project in Everton I, I personally was disappointed in that uh, I, I thought he could have been doing better this year But mm -hmm. uh, So he, he's put it down for a three-year uh, project. Now, if Everton get to the standard of European uh, championship, I don't think he'll be back for quite a while. Oh. <laughs> I, That... I think he might have to do without him. Okay, well, we said for the Dutch football. Yeah. Oh, yeah, well, Dutch football is suffering. Uh, the, the better players and the better management has left Dutch football in the last 10 years. And because of that, uh, Dutch football is suffering. Yeah, and they, all, they all keep on going to the can come to the UK, being bought and being sold again, and uh, whatever. Well, it's, uh, it's not yeah. just the UK. I mean, the, the, the situation in China has gone completely mad. Okay. Yeah. Okay. You know. Okay. So, I mean. Okay. Uh, uh, small translation again. Um, Good so yeah. Yeah. Okay. Well, Brian, heeft it over. Uh, over Koeman in zijn drie jaar. Kun je daar nog iets meer over zeggen? Wat, wat, ik begreep het niet. Ja, de vraag voor mij was uh, dat ik het, het, het net zelfde al. Uh, dat, dat de KVB een kleine vergissing heeft gemaakt. Uh, door het niet aan te stellen van Koeman uh, als Ja. Okay. Yeah, yeah. Dus uh, ja, ik denk dat dat zo snel mogelijk wel moet gebeuren. Uh, maar ja, hij heeft nog, uh, hoor ik net, een drie jaar contract bij Everton. Yeah. Dus dat zal voorlopig nog niet gebeuren. Uh, why do you think, Brian, that a contract of three years is now good for Koeman? Wat do you mean by that? He has mentioned this at interviews, that he has a three-year project. He hasn't said contract, he oh, said okay. project. Well, but okay. you think, you'd think that, is, that would be the way he'd be thinking. You okay, know? ok. Hij ziet het meer als een project dan als een contract. Ok, dat is duidelijk. Yeah. Okay. Mar, Mar, Mar, Mario, Joost, it's, it's, it's also, maybe it's time that Dutch football maybe leaves the new generation of managers uh take a position at at the moment is uh, uh, uh Danny Blind, I, uh, yeah. I think is the manager you yeah. know he's he he No, he's doing okay but he he's also one of the older team of managers yes yeah, that's This right time they, they start looking at new managers new ideas you know and, okay. and, and progress from there okay Brian Brian and, zegt dat de langste tijd wordt dat een Nederlandse elftal eens keer wordt geleid door een jongere generatie dan alleen maar de sterfspelers uit het verleden. I think you're absolutely right in that. But it's yeah. Um, yeah. Yeah. we haven't yeah. got all that many... Fant well, that, uh, no, I'm wrong. They're obviously, they're I fantastic know. trainers as well. But, uh, yeah, no, I, I know. It's a situation because Dutch football has been very good, um, you know, in, in, in the 80s, the 90 s yeah. yeah. And then they have their style of play. And it has changed enormously, the style of play and the style of coaching has changed. Yeah. So it, it you know, it, it, I, I think it, you know it has to go a little bit farther. Uh, the KNVB will have to look at the situation. Yeah. Okay. But the the, the, the, the KNVB and in Holland is is doing all kinds of things to make football in in their opinion at least a little bit more attractive. <laughs> But there's a lot of yeah, questions to be asked for that. But, uh, yeah. Yeah. Hey, yeah. one, one other question: What do you think about uh, Liverpool against uh, Swansea? Okay, Swansea is about to uh, demote or whatever you call it, uh, degradation. The, but the, uh, you got really Swansea. Well, really relegation. Yeah. yeah. Uh, I, I, I think Liverpool have that in the bag. Yeah. That. that yeah. would be Liverpool. If yeah. But Liverpool uh, we, we, we're just surprised because, uh, as far as I know, nothing is playing it there. But it, um, it, it looks as if he's injured, Isn't it? Who? Who's, who's that Narsing, the Dutch guy who's uh, making his uh, first tribute to uh, to Swansea. Yeah, he's, it seems that he's injured. The problem okay. there, um, are they're very weak. They're very weak. Okay. This is their third manager, I believe, since the okay. start of the season. And they possibly had the best manager, uh, a coach called Monk, who's now managing, coaching Leeds United and doing very well. Okay. And in reality, they should not have left and gone. Oké, okay. so just a, just a, so a cool. quick translation again. Uh, yeah. um, Swansea, oké, okay, het gaat allemaal niet zo goed met, uh, met Swansea, maar het um, komt ook vanwege het feit dat ze drie keer al een manager hebben gehad in het afgelopen jaar, de, de, de heer Monk, maar die schijnt nu weer vertrokken te zijn naar, uh, naar Leeds. Brian verwacht toch dat Liverpool uh, succesvol zal zijn. Oké, okay. yeah. have you got any more questions, uh, Peter, for, uh, to ask uh, Brian? Because uh, we're running out of time again. Nou, not in the moment. Okay. Volg, volg jij, uh, uh, Peter. Okay. Volg jij het Engels bij? Hang on, hang on. Uh, hang on. Uh, ja, ik volg het. Alleen uh, ik volg het Engelse voetbal wel. Alleen het kijken, nou, dat is uh, lastig. Want uh, ja, uiteraard ben ik bij Edo en ik voetbal zelf de zaterdag ook nog. Dus uh, er blijft weinig tijd over om uh, de wedstrijden te kijken. Ik herinner me jou als, trouwens als grensrechter bij de eerste. Daar gaan we het straks over hebben. Oh, yeah. uh, Brian, thank you very much. Till next week. Good morning, welcome. En okay. we krijgen weer een lekker stukje wens. Okay, Ik hoop dat je weer. Oké. Oké, Brian. Cheerio. Wassallah, okay. then make you go next see Dit nummer uh, kijk ik uh, op mijn tuinklokje uh, oh. op de computer. Het duurt maar liefst zeven minuten. En <laughs> niet door deze muziek worden we eigenlijk uh, vanzelf richting Afrika Cup gepusht? Nou, nee, want uh, we, we zijn nu al uh, met deze muziek in Suriname, Peter. Ja. <laughs> het is jouw keus. Dit is mijn keus, ja. Dit is inderdaad uh, de muziek uit Suriname. Ja. ja. Sabaku. Ja. Sabaku. Vrolijk, hè? Ja, het, oh ja. ja, je wordt er echt ja. blij van, hè? Nou, blij. De Belgische bondscoach George Lekens krijgt de Algerije... maar niet op de rit in de Afrika Cup in Gabon. Na het tegenvallende gelijkspel in de eerste groepswedstrijd tegen Zimbabwe, 2-2, volgde gisteren een nederlaag tegen Tunesië met 1-2. Marokko zit ook in de hoek waar de klappen vallen. Dat gaan we van Jos horen, maar wat zullen ze daar... De pest in hebben dat de beste Nederlandse speler Ziek niet in die ploeg zit. Nou, wat nou, zal Ziyech we... ook zelf de pest in hebben dat hij nou, niet geselecteerd is, nou, of niet? Kijk, hij, nou. heeft, hij heeft natuurlijk behoorlijk wraak genomen met die twee schitterende goals ja. afgelopen ja, zondag. Ja, dat, dat was wel heel duidelijk. Dan laten we laten laat wel even ja. zien uh, wie het mannetje is. Het ja. Nou ja. ja, tuurlijk, maar dan, dan je wilt daar natuurlijk spelen. Dat zijn de podia waarop je wilt staan, toch? Ja, wat dat er gaat is het heel, heel erg dat ze hem niet geselecteerd hebben. Natuurlijk, dat de Marokko dan benen de eerste wedstrijd ook dus een keer verliest met 1-0 tegen Senegal is natuurlijk helemaal te gek. Ja. Ja. Maar Marokko moet vanavond volgens mij om acht uur spelen tegen, tegen die voorkust. En nee, Tegen dat, Togo. Euh, of tegen Togo, sorry. En als ze dat uh, verliezen, dan liggen ze er volgens mij helemaal uit. Dat ja. klopt, hè? Ja, dat ja. klopt. Ja, ja dat uh, gaat snel dan. Ja. Dan zal de bondscoach ook geen lang leven beschoren zijn, mocht dat zo nee. zijn. Dat kan ik uh, me niet voorstellen. Maar ja. volgen, jullie, volgen jullie verder die Afrika-cup, ah, jongens? Het is een beetje ver het van wordt heel ons bij, een, bedshow. Ah, ik vind het echt hartstikke leuk. Het, ja? het wordt af en toe... Uh, wordt er eens een keer de aandacht aan besteed. In de kranten dus, dan zie je wel eens wat. Maar op de Engelse tv uh, zie je af en toe... als een halve wedstrijd voorbij schuiven. Hmm. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om naar te kijken. Ja, maar, ik, ik, heb een, ik heb eigenlijk een beetje afkeer. Ik zal je ook uitleggen we? waarom. Ja. De clubs betalen... Dure salarissen aan de spelers en ja. moeten dan een Kijk, zo helemaal niet bij, bij Feyenoord. Je, je kunt kletsen wat je wil, maar Feyenoord speelt een stuk minder zonder die jongen. Ja, dat klopt. Dus maar ze zijn, maar zijn maar... het ja, het is wel laat. Ja, ja, misschien wel zes weken. Ja. Dat ja. hangt er vanaf natuurlijk. Ja, maar Beter, dat, dat van uh, uh, dit hele gebeuren. Het is de verkeerde tijd. Hè? Ja, het probleem is natuurlijk dat, dat wereldwijd die competitie niet allemaal gelijk lopen. Nee. Uh, dat zie je natuurlijk in de Champions League met de, met de, de Russische competitie. Uh, die dan al hun voorwonders moeten spelen. Terwijl uh, ze daar nog helemaal niet begonnen zijn. Scandinavië, idem niet. Ja, idem niet. Dus dat, dat, dat is gewoon, daardoor wordt het allemaal heel lastig. Ik begrijp ook wel dat je als land probeert je beste team op te stellen. Uh, en dat je daar als speler beschikbaar voor moet zijn. Maar ja, het is aan de andere kant wel heel lastig. De, uh, daar waar je, het is betaald voetbal. Dus degene die het salaris betaalt, bepaalt. Heel loop van die gasten, zeker in, in die Afrika Cup, je ziet dat er best hard gevoetbald wordt. En als uh, Feyenoord dan een, een goede speler moet afdragen gedurende zes weken... en zo'n jongen komt half geblesseerd weer terug... en ligt er in Nederland vervolgens weer twee maanden uit... dan is het wel even lekker scoren voor Feyenoord om te blijven betalen. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Het is eigenlijk, eigenlijk heel raar dat dus ze die Afrika-cup uh, op, op dit moment spelen. Heel raar, maar ja goed, hoe je dat kunt oplossen... dat, uh, dat zou ik zo even 2, ja, het is niet alleen de KNVB waar niks deugt. Maar ook de internationale bonden. Dat klopt natuurlijk. Nou, ja, daar rekening mee. Het is nou, natuurlijk alleen maar geld we, we, en de macht. Inmiddels is uh, toch altijd iedereen al uh, afgefikt. Gewoon de FIFA, de, de You ja. Name Em. Ja. Het is een zootje allemaal. 2040, 96 landen op het ja, WK. Precies. <laughs> ja, gezellig. Nou, uh, ik, ja. ik zal het uh, alvast vrij plannen. Want okay. het, dus daar heb je wel wat tijd voor nodig. Oh, ja. Maar goed, dit terzijde toch. Uh, Henny, is er nog ander sportnieuws eigenlijk? Schaatsen hadden we het over, hè? even. het hè? Uh, is een eerste marathon geweest op natuurreis, toch? Ja, ik vind schaatsen zo'n prachtige sport. Ik vind het heerlijk om naar die baanwedstrijd te kijken. Met name, ik ben, ik ben een fan van de 10 kilometer. Maar als ik de marathon zie, dan begin ik echt te stijgen. En dan denk ik, verdorie, waarom heb ik, waarom, uh, maar ik is zelf de schaatsen? Het is wil. toch wel kijken hoe verf droogt, of niet? Ah, uh, nee, het is... Er zit zo'n enorme spanning in. Ik vind het zo ontzettend leuk om naar te kijken. Soms begrijp ik het helemaal niet. Want ze, ze gaan zo ontzettend hard. Ze halen elkaar in en ineens staat eentje op drie ronden. Hoe ze dat vanaf de zijkant allemaal bijhouden is mijn raadsel. Maar ik vind het gewoon zalig om naar te kijken. Ze zijn allemaal nou, gechipt. Veel gecheipt. vanaf weten. Nee, doe ik niet. Maar ik vind het, ik vind het prachtig. Ja, ze zijn gechipt. Ze zijn gechipt. Ja, dat kan niet anders. Maar, vier, vier jaar geleden won Jorien Ter Mors als als shorttrekster bij haar debuut tussen de Lange Baners... het Nederlands kampioenschap allround. Daarna reed ze dat kampioenschap nooit meer. Tot vandaag. Dat was een tantoree. Uh, ja, ah, ik vind het. Die Jorien. Fantastische meid. Deze medaille heeft zeker een speciaal randje... schrijft ze in het, in het NRC. Maar hij gaat gewoon bij de rest... van de meuk. Mm -hmm. nou, dat is ongeveer hoe het meisje in die sport sportschool... staat. Ja. Ja, ja. De meuk. Ja, mooi. Maar ze zegt ook... ik ben zo blij... dat zegt ze dan in de Volkskrant... Dat, uh, dat hij dat nog een keer mag meemaken. Dat gaat een oude vader. Wat een ellende is dat, jongens. Als je in de topsport zit en je ouders gaan dood. Dat is Ja. ja. De, de, de, ik, ik, ik denk niet dat dat anders is voor anderen... die niet in de topsport zitten... Wij hier de ouders doodgaan. gaan. Nee, maar uh, in, in 2012 het, gaf Jorien dus die lauwe krans aan haar vader. Dat was natuurlijk uh, een prachtig gebeuren. Mm -hmm. Ik denk altijd even aan hem... als ik op het podium sta bij de grote wedstrijden. Iets in de geest van pap... Deze is ook een beetje voor jou. Ik vind het een geweldige meid Jorien? Ja, eens. Nou zie ik ook wat schaakbordjes staan. Schaak, heb je daar wat mee? Ik niet. Je kan het proberen om het uit te spelen. Dat is wel leuk. <laughs> nee, dank je. Nee, ik wil, ik wil naast het schaatsen... want dat begint dus vandaag. En dat zijn twee kampioenschappen in één. Hè? Twee Nederlandse kampioenschappen in één. Sprint en, ja. en allround. Ik wil eigenlijk even over Adrie van der Poel praten. Of eigenlijk over zijn zonen. Want wat is dit een flauwekul in dat veld rijden, jongens. Vertel. Nou, er is zondag, is er weer uh, een bekerwedstrijd, hè? Uh, een wereldbekerrit in Hoog Rijden. Dat is de laatste wedstrijd voor het uh, wereldkampioenschap. Adrie van der Poels' zoon Mathieu is natuurlijk gigantisch. In zijn jeugdperiode won die 22 wedstrijden achter elkaar. Hij is geblesseerd. Maar ja, nou zitten die Belgen, die zitten continu te zeuren over Adrie van der Poel. En dan komt Adi van de Poel in de pers. Of Adi van de Poel, Mathieu van de Poel in de pers. Wat een jankert, die Belgen. Dus je kan je ongeveer voorstellen wat er te uh, gebeuren staat. Er wordt op elkaar ingereden, dat kan niet anders. Yeah. Uh, André Jansen, die we altijd aan het begin van het programma hebben, die heeft een hekel aan het veld eruit. Ja, ik zegt, snap dat niet hoor trouwens. Nee, ik ook niet. Ik vind het een geweldige daardig. sport. Ja, het is echt een geweldige sport. Ja, dat dus een... er staan een paar aardige wedstrijden te wachten. Leuk. Ja, dit weekend leuk ja. in, uh, in Hogerheiden. Ja. Wat is de eerstvolgende Edo-wedstrijd? Zullen we dat eventjes uh, door spelen morgen voor de KVB-beker tegen de Kennemars thuis. Of eh, morgen? Zondag bedoel ik. Oké. Okay. En, en wat verwacht je daarvan? Ja. Daar verwacht ik van dat Edo die gaat winnen. Ja? Ja. Ja. Uh, dat, dat zijn ze ook wel aan de stand verplicht, vind ik. Oké. Okay. Ja, ik, ik weet niet hoe de tegenstander ervoor staat, maar... Ja, ook goed hoor, maar... Kijk, ja. uh, hoe Edo nu draait... Um, ja, dan, dan, dan, dan moet het gewoon omgezet worden in winst. Moet gewoon, ja. ja. Ik leuk. had het net over het feit dat ik jou herinner als grensrechter bij het eerste. Je hebt zo'n beetje alles gedaan bij die club, hè? Ja, uh, onraad zou ik zeggen, inderdaad, ja. Ja, nou, ik vond het ook heel leuk om dat te doen. Uh, als grensrechter ben je, zit je heel dicht op zo'n groep. Je, je, je, je zit eigenlijk bij de, de wedstrijdbespreking zit je al bij zo'n groep uh, uh, en in de rust. En, en dan maak je ook mee hoe zo'n trainer zo'n wedstrijd kan kantelen... Um, en ja, dat, dat vond ik wel een hele leuke periode en uh, ik moet ook zeggen dat ik sinds die tijd uh, wat minder uh, langs de lijn roep want wat je naar je hoofd krijgt als de... <laughs> dan maak <laughs> je het pas mee hè? dan maar, maak je het pas mee maar je ja. was geen uh, thuisvlagger, toch? nou, dat heeft uh, een heel stuk in de huisdagmacht gestaan uh, ja, ik, ik ja, dat, dat, dat, je hebt inderdaad een aantal van die ongelooflijk irritante grensrechters. Dat, dat, euh, nou, je, moet, je moet er wel voor staan uh, en, en naar eer en geweten. Uh, en natuurlijk mag je wel eens een beetje uh, aan je club denken. Maar uh, je moet het niet overdrijven. Jij staat er als grensrechter en, en in, in, als assistent van die scheidsrechter. En niet als assistent van vereniging. Nee, je vereniging. Je weet het er. heel goed, hè, want je hebt ook scheidsrechters bij de ja. jeugd. Ja, je bent voorzitter van Edo. Je, je fluit bij de jeugd en er gebeurt iets, dan in die tien, één tiende seconde neem je toch de beslissing voor je eigen clubje. Nou, dat, dat, kijk, dat de, de, de, de, de, de, is het natuurlijk een menselijke uh, touch daar aan En natuurlijk, uh, uh, maar dat kan juist ook andersom, hè. Het ja. kan juist ook juist ja. zijn dat je dat wil voorkomen, dat je partijdig ja. bent, en dat je juist je eigen club benadeelt daarin. Ik dat denk, gebeurt ik denk, bij HFC. Ik denk heel dat het laatste eerder gebeurt. Bij de ja, HFC in ieder geval wel. wel. Ja. Ja. Ik, uh, ik maak het ook vaak genoeg mee, maar ik ik fluit nooit in het voordeel van de HFC. Nee, ja. Maar, dus... nou, ik fluit ook, fluit ook niet in het voordeel van de andere partij. Ik fluit gewoon zoals u het moet fluit. Ik zie die overtredingen en wie je maakt, die, uh, die krijgt, de vrijdruk, of die krijgt uh, ja. een trap tegen. Frans, ja, ja. je hoort nu de maar... man die bij uh, HFC de scheidsrechtersopleiding doet met al die kinderen. Dat zijn ja, er mm. 60, geloof ik, per jaar. Uh, praat eens met elkaar, want het is misschien ook een interessante zaak voor Ede. Ja, het zou hartstikke leuk zijn om daar eens een keer uh, ja, over achter te wisten. Ja. We krijgen steeds meer uh, bekendheid, ook in Den Landen. Er wordt ook door andere verenigingen gevraagd om te komen uitleggen hoe we nou die, uh, precies die opleiding allemaal doen. Ja. En uh, er is mij ook al een paar keer gevraagd om ter plekke bij andere verenigingen in de landen die keuze te komen geven. En daar ga ik ja. ook zeker gehoor aan geven. Dat ja, is van leuk. hartstikke leuk. Ja. Is het Zowel? wat voor je, Pete? Ja. Nou, zeker weten. Uh, hè, dit is zeker hè, bij aanvang van het seizoen uh, is het altijd een probleem om alle wedstrijden bezet te krijgen met scheidsrechters. En wij hebben nu ingezet om ook uh, eigenlijk de, de eerste elftal spelers uh, verplichten. Om, uh, Jeugdwedschrijven te fluiten. En, en ja, dat, dat is fantastisch, ook voor die jongere spelers. Nou, ja, ja, het is vooral ook met name om de jeugd bewuster te ja. maken. wat er gebeurt in zo'n veld. Ja. en, en uh, hoe je daarmee op moet gaan. Klopt, ik denk dat dat heel belangrijk ja. is. We ja. zouden als Watertorensport eigenlijk een marathon-uitzending moeten hebben. Maar ja, ik ben als technicus zo cold as ice. Ik gooi er even een stukje muziek tussendoor. En dan hebben jullie ongeveer een minuutje of vijf om het af te ronden, mannen. En wat verschrikkelijk jammer dat die twee uur uh, luisteraars op de vrijdagmorgen van 10 tot 12 voorbij vliegen. Uh, ook dankzij onze gasten natuurlijk. Uh, en we geven onze uh, mannen hier uh, in de studio de, de gelegenheid om in de laatste minuten eventjes afscheid van te nemen. Oké, okay. dat doen we dan uh, met onze gast van vandaag. Ik ga hier als prijsgesteld Peter van Wassem. Die nu inmiddels aan de telefoon is met Martijn Prinsen. Want ja. die zit natuurlijk thuis te luisteren. En dat gaat over dat scheidsrechter ja, dat klopt. Ja, en daar dat. moeten we gewoon eigenlijk ja. uh, even over ja. okay, doen. dat is goed. Leg ja. het maar vast. Nou, ik ja. wil er met, uh, met ah, Peter goed. graag verder over praten. Peter zit nu oh, even ja. met, uh, met Martijn. Is Martijn alweer nou uh, verdwenen? Of uh, is hij er nog? Weet je nog Martijn? Nee, hij is, uh, hij is hij weg. Hij is okay. weg. En, uh, Nou, we hadden het uh, net over uh, dat scheidsrechter bij, bij Edo. Ik zou, er wel eens, ik zou er wel eens verder over door willen praten. Want je ziet echt... Wat ik, wat ik het grote voordeel vind van het, het, die verplichte cursus die al die gasten moeten volgen, is dat ze, ze leren beter voetballen. Ze krijgen meer respect voor een, voor een scheidsrechter. En als je dat jaar in jaar uit doet, je ziet ook de jongens die we tien jaar geleden hebben opgeleid, die spelen nu ander voetbal, daar ben ik heilig van overtuigd. Dan wanneer ze die cursus niet hadden gevolgd. Plus, Jos, dat kinderen die de opleiding doen. zich toch weer nauwer bij de club verbonden voelen. Ja, klopt. En dat is juist ja. voor een club als EDO heel belangrijk. Ja. Kinderen vasthouden. Ja. Wat bij, wat bij HFC heel sterk is. en dat is bij uh, één club met wie ik in, uh, in contact uh, ben geweest. uitgebreid contact in de Haagse voetbalvereniging is dat je het niet alleen kunt doen. Je hebt een aantal mensen nodig die die cursus geven... maar je hebt vooral mensen nodig die die jongens, begeleiden, die jongens en meisjes begeleiden... op zaterdag als ze zelf een wedstrijd fluiten. Uh, dat je erbij bent, uh, dat je in de pauze het een en ander corrigeert... dat je ze ook aanmoedigt, dat ze het goed doen, enzovoort, enzovoort. En bij andere verenigingen, die andere vereniging waar ik net over had... is dat eigenlijk in de slop geraakt. Men was razend enthousiast om het op te zetten. Maar helaas, op zaterdag waren er geen vrijwilligers, dus weg. Maar jij dus ik doet wil het, wel eens weten hoe dat bij Edo is. Jos, met Frans Stijnman bij HC ja. en dat gaat geweldig goed. Zouden ja. jullie nou bijvoorbeeld bereid zijn om bij Edo die cursus te gaan Tuurlijk, geven? Tuurlijk waarom niet. Ze kunnen dat van mij ook klart. die cursus krijgen en het zelf geven. Het maakt mij niet uit. Ja. Het gaat mij er gewoon om dat, dat, dat het voetbal een andere image gaat krijgen en dat die krankzinnige scheldkanonades allemaal eens een keer verdwijnen. En dat men gewoon respect heeft voor het voetbal en voor de scheidsrechter. Ja. Die staat daar ook maar om om zo'n twintig man een beetje in, in controle te houden. Voor zijn hobby. Ja, voor zijn ja. hobby, ja. Dan, dan wordt voor zijn hobby wordt hij soms nog eens een keer uh, uitgescholden. Dus te ja. grijs voor dat kan niet. Ja, maar die scheidsrechter die staat er met name om die twintig man... een leuke middag te bezorgen ja, ja. of ochtend. Of, dat is het eigenlijk ja, meer. Ja. En om de, je hebt nu eenmaal zo iemand nodig om het in redelijke banen te leiden. Maar dat is het dan ook. Alleen de verantwoording moet bij de spelers zelf liggen. Ja. En door zo'n kussen zou je dat een beetje kunnen... Uh, opwaarderen bij de spelers. Ja. Maar nou, goed. Peter, Peter van Wassen, gast van vandaag... in de Watertoren Sport. Je hebt er in ieder geval iets van overgehouden. Dus ja, nee, uh, hartstikke goed. Ja, ik, ik wil even terug naar Martijn... die, die uh, stelde net nog even een vraag... van uh, hoe we denken dat Edo dit jaar gaat eindigen. Uh, ja, ik denk dat Purmerstein... Uh, in de eerste klas kampioen zal worden. Die, uh, die, die steekt er toch wel met koppen schouders bovenaan. Hoewel Edo ervan gewonnen heeft. ja. Uh, maar uh, hij, hij doet het zeker in periode pakken, dus uh, de, we gaan sowieso naar competities spelen. Hartstikke leuk. Helemaal en goed. Met alle kansen. Met alle kansen. Dankjewel okay. dat je hier was, uh, Peter. Hartelijk dank. Henny, nog even. Wie hebben we volgende week? Volgende week hebben we burgemeester Niek Meijer. Aha. En dan gaan we natuurlijk over het wielrennen. Zandvoorten. He? Ja, ja. De wielrenzaken praten. Ja. Ronald of komt. Aha. En dan komen mensen over de hardloop en fietsevenementen in dat weekend daarna. Leuk. Hartstikke leuke uitzending. Volle uitzending dus weer. Bedankt Charles Duijf, onze technicus, voor het uh, ons aan de tijd houden. Bedankt Heel graag gedaan, hoor. Jos de Jong voor zijn geweldige bijdrage over het Engelse voetbal. En Ron. En jij ook weer de Hennie, natuurlijk. En natuurlijk Peter van Wasseroen. We zien Dat je voor Bedankt. Bedankt. Vandaag. Dankjewel. Okay. Tot Jog volgende bijdrage. week. Yo.